Reputatiecoaching, podcast nummer 161. De podcast van vandaag bevat slechts twee onderwerpen. Als eerste vertel ik je kort even over het feit dat ik beta-tester ben voor Google Search Console. voor wat betreft de rapportage over AMP, de Accelerated Mobile Pages. Het tweede onderwerp neemt de rest van de hele podcast in beslag: dat is mijn verhaal over het fundament van online business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 Sinds een anderhalve week ben ik officieel beta-tester van Google Search Console, het voormalige Webmaster Tools en dan specifiek voor het deel van de rapportage over AMP, Accelerated Mobile Pages. Helaas mag ik vanwege de NDA, de Non-Disclosure Agreement, er niet te veel over zeggen en je ook nog geen screenshots laten zien. Ik kan je in elk geval wel vertellen dat ik rapportages te zien krijg van fouten in de AMP-pagina's en er zitten nog veel fouten in. Dus om dat allemaal te fixen ben ik nog wel even bezig. Een fout die bijvoorbeeld op elke podcastpagina naar voren kwam, was dat de PowerPress plugin van Blueberry niet de afmetingen van de afbeelding van de playknop weergeeft. Dus wordt elke podcastpagina gerapporteerd als een niet goedgekeurde pagina. Dat heb ik tijdelijk zelf in de plugincode aangepast en ontwikkelaar ervan op de hoogte gesteld. Die heeft toegezegd in de volgende major release van PowerPress dit uh, op te lossen. En zo hobbel je van de ene fout naar de andere fout om te fixen. Maar het is wel leuk. Want zo heb ik toegang tot een, een support-discussiegroep waarin John Muller rechtstreeks antwoorden geeft op de vragen die de beta-testers stellen. Tot zover even over AMP beta-testing. To be continued. Op 11 december gaf ik een workshop Reputatie Management in Utrecht, weet je nog? Dat evenement was georganiseerd door studenten van de Hogeschool Tilburg. In deze podcast van vandaag laat ik je een eerste deel horen dat gaat over het fundament van online business. Dat doe ik aan de hand van een plaatje wat je kunt terugvinden in de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl 161. Dit eerste deel duurt 21 minuten en 3 seconden, dus neem er gerust even de tijd voor. Laat ik er nu overschakelen. Ik ben hier vandaag om een workshop te geven over reputatiemanagement. En... Ja, uitgenodigd door een stel studenten van de Hogeschool Tilburg. Een tijdje geleden, een week of drie, vier geleden hebben we een interview gehad. Daarvoor was zelfs, was ik benaderd per mail, interview gehad. En uh, nu staan we hier. Ik wil jullie meenemen in een verhaal over reputatie. Maar voor ik daartoe overga wil ik even een stukje, een, een stukje terug. Om eens te kijken van wat is nou de essentie van, wat is het fundament van succes. Als je succes wil hebben op internet. Er zijn maar een paar factoren die eigenlijk... Geldigs, die ervoor gelden. Het begint natuurlijk met content. Je hebt goede content nodig op je site. Zonder goede content is er niks om te presenteren. Is er niks voor mensen om naar te kijken. Dus heeft het ook geen zin om proberen uh, je vindbaarheid te verbeteren. Want ja, als je een heleboel vindbaarheid hebt, maar er staat niks. Dan heeft het, niet, heeft het geen zin om mensen er naartoe te leiden. Nou, Het draagt ook niet toe naar je, tot je zichtbaarheid. Als je niks te tonen hebt, zul je online in ieder geval niet uh, een reputatie kunnen verwerven. Maar als die factoren bij elkaar gaan... Komen. wat krijg je dan? Het succes wat je kunt doen op internet is eigenlijk de content maal, ja, simpel reken sommetje. ik heb geen wegingsfactoren meegenomen, maar de content maal de vindbaarheid, maal de zichtbaarheid, maal je reputatie. Dus als een van die factoren minder is dan die van een collega, dan, heeft dat, dan kan dat een negatief effect hebben op het totale succes wat jij kunt hebben op internet. Ik ga ze een beetje langs, natuurlijk komen we hier zo meteen op, hè, op de reputatie, maar ik ga ze allemaal eens eventjes langs Kort, om ze even toe te lichten, want ik begreep ze net bij de intro dat er nog wat onduidelijkheid is tussen het begrip vindbaarheid en zichtbaarheid. Laten we eens kijken naar content. Content heb je in vele verschillende vormen. Die heb je in de vorm van je website, waar je artikelen op hebt staan, uh, blogartikelen, ja het is eigenlijk allemaal hetzelfde, dus waar je tekst op hebt staan. Maar het kan, content kan ook andere vormen aannemen. Je kunt bijvoorbeeld uh, slideshows online zetten. Je kunt een, een powerpoint die je, die je hebt gegeven, zoals deze, die komt straks ook op, op slideshare naderhand. Uh, wat ik ook ga doen is, ik ga er een, uh, de audio die neem ik nu op, die zet ik er straks onder. Eventuele vragen van jullie die mix ik eruit, maar goed, die, uh, tenzij, ze objectief, of ten, ten, ten, tenzij ze algemeen zijn. Um, en wat ik dan krijg is eigenlijk een, een, een slideshow of meer video, want dan heb ik namelijk mijn slides met de audio erbij. En waarom is dat zo interessant als, als een stuk content om mensen te bieden? Nou, ik weet zeker dat er meerdere mensen geïnteresseerd zijn in het fenomeen reputatiemanagement. En als ik alleen die presentatie online zet, is de informatiedichtheid erg gering. Ik kan natuurlijk wel een stukje tekst erbij schrijven, een blogberichtje of, of zo'n labtekst. Maar hoe dan ook is de informatiedichtheid altijd minder dan wanneer, je, dan wanneer je echt mijn daadwerkelijk audioverhaal erbij hebt. Dus daarom neem ik de audio op, die mix ik straks in de, onder de afzonderlijke slides. Dan heb ik dus een video, die zet ik op YouTube. En daarmee heb ik dus ook weer een stukje content die op mijn naam, op reputatiecoaching en in relatie tot de reputatiebakkerij en weet ik wat, uiteindelijk zijn eigen leven kan gaan leiden om daar te, te gaan scoren op internet en bij te dragen aan mijn verhaal, aan mijn reputatie, online reputatie. Content. Andere vorm is foto's. Nou kijk, daar heb je een goed voorbeeld. Martin is professioneel fotograaf en uh, ik wist dat hij zou komen. Ik had hem ook gevraagd of hij even een paar fotootjes wilde knippen. Dankjewel Martin daarvoor. Maar dat is ook content. Kijk, Martin is fotograaf, dus die moet zichzelf veel beter presenteren op internet, niet alleen met, met, niet alleen met tekst maar ook nog een keer met foto's natuurlijk, om te laten zien wat hij levert, wat voor kwaliteit van producten hij levert, in dit geval foto's. En ook van die foto's kun je dus mooi een presentatie maken, in de vorm van een slideshow, met wat muziek, en je hebt weer een andere, ander, ander stukje content, wat je online kunt positioneren, om jezelf te profileren. Nou, e-books kan natuurlijk, je kunt, als je goed bent in een bepaald onderwerp, kun je boeken schrijven, je kunt er ook, fysieke boeken schrijft, maar daar heb ik het even niet over online content. Online het moet je ze digitaal aanbieden. Dus e-books. Tegenwoordig is het heel gemakkelijk om zelf boeken uit te brengen... ...als je goed kunt schrijven. Dat is wel een uitgangspunt. Of je hebt iemand die goed kan schrijven, die jou kan interviewen... ...en dan jouw verhaal opschrijft. Dan kun je, online, of, dan kun je een digitaal bestand van maken... ...en dan kun je online aanbieden op Amazon, of Bol... En ...of op je eigen site. Er zijn genoeg sites waar je dat kunt aanbieden. En daarmee werk je ook aan je online presence... ...en dat is ook een vorm van content... Wat ik zelf doe, iedere week breng ik een podcast uit. Een podcast is voor mensen die het niet weten... een, een online audio-uitzending die je kunt luisteren wanneer en waar je wilt. Met andere woorden, je, ik breng hem uit uh, in de ene week... maar je kunt hem nog uh, weken, maanden, jaren daarna gewoon beluisteren. Zo is mijn eerste podcast, staat nog steeds online. Die kun je kunt hem nog steeds beluisteren. Uh, en inmiddels, deze week komt uh, podcast 158 uit. Dus wat dat betreft kun je nagaan dat... Er, en ik breng hem iedere week uit... Dus dat ik al drie jaar bezig ben. En je ziet het leuke is ook, je ziet ook dat het aantal luisteraars daarvan stijgt. En wat presenteer ik in die podcast? Over reputatie. En alles wat erbij online komt kijken. En er zijn ook mensen die een podcast Nou ja, de mensen die video's van zichzelf maken in de Tesla. Waar we het zo net over hadden. Eh, dat online zetten. Of, of eh, andere verhalen online zetten met video. En dat eh, in de vorm van een, eh, wekelijks, of een frequent terugkerend item publiceren. Vindbaarheid. Dat was die, die eerste pilaar die we dan uh, tegenkwamen. Wat is nou vindbaarheid? Om vindbaarheid te definiëren moet je eerst kijken van... hoe zoeken mensen over het algemeen? Natuurlijk op andere manieren zoeken, maar grosso modo. Wat, wat, hoe zoeken mensen? Mensen zoeken eigenlijk voornamelijk functioneel. Zij zoeken een oplossing voor hun probleem. Of zij zoeken een invulling voor een bepaalde functie. Bijvoorbeeld, uh, ze zoeken een, een fotograaf in Rotterdam. Of ze zoeken een tandarts in Amsterdam. En wat krijg je dan vaak? Dat ze ook lokaal iets zoeken. Heel veel bedrijven, heel veel business in het algemeen, heel veel ondernemers zijn gebaat bij dat ze lokaal ook goed gevonden worden. Bijvoorbeeld een fotograaf in Rotterdam, over het algemeen zal een fotograaf uit Rotterdam niet gevonden willen worden op trefwoord fotograaf in Groningen. Waarom? Want wat krijg je dan? Dan krijg je heel veel ja, verdwaald verkeer, zoals ik het dan noem, naar je website. Waar dus de, uh, wat, wat je allemaal moet beantwoorden, maar wat je eigenlijk geen zier oplevert. Waarom? Want je gaat niet helemaal... Ja, het moet een heel goed betaalde klus zijn. Maar over het algemeen ga je niet naar Groningen voor, vanuit Rotterdam voor een fotoreportage. Dus een fotograaf in Rotterdam is erbij gebaat om lokaal goed te scoren. Hetzelfde voor een, ta een tandarts. Uh, nou, groenteboer hadden het zo net al over. Maar heel vaak zoeken mensen, hebben mensen een lokale behoefte. Het blijkt ook dat zo'n 53% van de zoekpogingen online een lokale behoefte in zich meedraagt. Nou ja, dan is het dus handig om daar ook als, als ondernemer aan te appelleren. Ik, bedoel, ik weet bijvoorbeeld Chelsea, die, die, die werkt buiten de, de plaats, die werkt door heel Nederland en ik weet eigenlijk ook niet eens, daarbuiten ook nog? Of, uh, nou, België. België ook. Nou ja, moet je naar. ja, je zit zuidelijk. Ja. Um, dus wat dat betreft, die heeft er minder mee om lokaal gevonden te worden. Daarnaast is het natuurlijk wel goed ook om lokaal gevonden te worden, want daar ben je ook. Precies, want dan. Het is lekker dicht bij, de, dicht bij huis, dus het makkelijker qua reisafstanden enzovoort als je fysiek ergens naartoe moet. Dus is het ook prettig, zelfs voor een nationaal opererende ondernemer, om dus ook lokaal goed gevonden te worden. Er zijn maar weinig disciplines, weinig ondernemers die er niet bij gebaat zijn om lokaal gevonden te worden. De enige manier die ik bijvoorbeeld kunt voorstellen zijn webshops. Een webshop kan ook niet lokaal gevonden worden eigenlijk. Want als je kijkt op Google, als ik even kijk naar het lokaal vinden op Google... Wat dat betreft eh, mag een webshop zich niet zodat als die geen fysieke vestiging heeft, mag die geen mag die zichzelf niet eh, online zetten als op een bepaald adres. En wat is dan lokaal? Hoe, hoe gaat het in zijn werk? Het is een beetje moeilijk te zien. Dat is nou net een beetje jammer. Maar goed, geef niet links. Dat zul je straks wel zien als je de presentatie krijgt. Daar staat bovenaan iemand die zoekt, eh, die typt erin tandarts in het zoekvenster. En deze dat was ik dus. Maar ik woon in Apeldoorn. Wat krijg je dan tegenwoordig van Google? Google weet, dit was ingetoetst op mijn, uh, mijn laptop, of op mijn desktop, die gewoon fysiek hangt uh, bedraad aan mijn uh, kabelmodemverbinding... waarvan Google weet dat het IP-adres daarvan in Apeldoorn zit. Dus Google weet op dat moment dat ik in Apeldoorn zit. En die weet aan de hand van mijn uh, informatiebehoeften, waar ik naar op zoek ben, in dit geval een tandarts, dat, dat, dat ik eigenlijk dus het liefst op zoek ben naar een tandarts in Apeldoorn. Wat krijg je dan? Uh, je krijgt hier een rijtje van tandenarts inderdaad in Apeldoorn. Dit zijn de, wat Google noemt de lokale resultaten. Dat is een rijtje van uh, drie, vroeger was het zeven, maar sinds een paar weken is het, uh, of een paar maanden inmiddels, is het verkort tot drie. Van de bedrijven die volgens Google het beste in aanmerking komen voor jouw informatiebehoeften, om die uh, in te vullen. Want wat veel mensen niet weten, wat is eigenlijk, weet je, wat, het, wat het, alle, het absolute doel is van Google? Wat is het hoogste doel van Google? Ze willen eigenlijk de vraag beantwoorden die jij nog niet gesteld hebt. Dat is hun ultieme, dat is hun ultieme doel. En natuurlijk, ze willen, ze willen geld verdienen. Maar het, als je kijkt, wat is dan hun zoekdoel? Dat is informatie, jou het antwoord geven op de vraag die je nog niet hebt gesteld. Een soort retorisch antwoord is dat. Dat is dus een rijtje van drie resultaten. En daar wil je natuurlijk als ondernemer graag in komen. Want dat is goed voor je vindbaarheid. Daarnaast krijg je op een gegeven moment, ik heb hier rechtsboven staan, dat kun je het net niet zien, tandarts Culemborg. Als je zoekt, dat, dat is iets meer, dan ga ik namelijk daadwerkelijk vanuit Apeldoorn toetste ik dus tandarts Kulemborg in. Hè? Dat ik dus op zoek ben naar een tandarts in Culemborg even. Niet dat ik daar nou zo per definitie naartoe zou gaan, maar ik wil even laten zien wat er dan gebeurt. Dan krijg je dus inderdaad ook hier weer die tandarts in Culemborg. Deze staat bovenaan. En hier, dan krijg je hier dus de organische resultaten. En dat is grappig genoeg ook weer dezelfde. Nou, wat wil je nou eigenlijk als ondernemer met jouw bedrijf? Je wil natuurlijk goed scoren in de lokale resultaten, wat Chelsea ook zegt. Dat, je dus, ...dat die goed gevonden wordt in Den Bosch... ...en wat dus ook goed is voor zijn business in Den Bosch... ...dus dat is voornamelijk lokaal. En daarnaast ook nog organisch gevonden worden... ...dat is ideaal natuurlijk als je buiten je lokale grenzen opereert. Dus samenvattend, we hebben organische vindbaarheid... ...en lokale vindbaarheid. Wat krijg je als mensen eenmaal een, een, op zoek zijn geweest... ...naar een aantal uh, tandartsen of fotografen of schilders... Vaak gaan ze dan een soort shortlist maken. Misschien in hun hoofd, misschien schrijven ze hem op of maken ze het digitaal. Maar een soort lijstje van, oh dat lijkt mij wel wat, om daarmee in zee te gaan. Kijk, het tandarts kies je natuurlijk niet, meestal denk ik niet ad hoc. Dat je zegt van, klik tandarts Rotterdam, oh die neem ik. Meestal ga je toch, je, je kijkt een paar en dan ga je vervolgens kijken wat je over die tandartsen kunt vinden. Is er überhaupt wat over hen te vinden? En dan ga je kijken, wat is de toon van wat ik kan vinden? Dus je maakt een soort shortlist. En dan ga je kijken wat je ziet, als je, wat je tegenkomt als je dus naar gaat zoeken. Dus wat je dan vaak ziet, is dat een, iemand die dus op zoek is naar een bepaalde uh, dienstverlener of zorgverlener, die typt dan de naam in van de onderneming. Dat is de volgende stap, hè. Je hebt een bepaalde naam te pakken. Je zag bijvoorbeeld die, die, die, die wijzman en kostentandartsen. En dan ga je vervolgens die wijsman en kostentandartsen intoetsen op Google, om te kijken van, wat kan ik erover vinden? Wat heb ik hier gedaan? Wijsman en kostentandartsen. Ja, ik moest de pagina even, even doorknippen, want anders werd het zo heel erg klein. Maar dit zijn dus, bij elkaar zit één pagina in, in Google. Ik heb even de, um, omdat je, wat je nu dus ook ziet, wijze van de kosten tandartsen. dat is specifiek de bedrijfsnaam van het bedrijf. En dan zie je dus niet, die lokale resultaten, die zijn nog niet meer relevant. Die laat Google ook weg. En wat Google dan vertoont, is natuurlijk de website. Uh, maar Wat je vervolgens krijgt is Independent, zorgkaart, Facebookpagina, Zorgkiezen, uh, tandarts.nl, openingstijden.com. Allemaal sites waar je dus informatie kunt, tegen kunt komen... ...of kunt vinden over die desbetreffende tandarts. Dat, dat straalt een stuk vertrouwen uit. Dat je denkt van, oké, okay, het is niet een, iemand die maar ergens op een hoekje opereert... En, ...en er wordt niks over geschreven, hij weet zich eigenlijk goed de stop. ...hij verdient gewoon zijn geld en nou met een beetje pech is hij straks weg. Um, en dan komen we op reputatie. Wat is nu eigenlijk reputatie? Ik heb het even opgezocht op internet... Reputatie is over hoe of door anderen over iets of over iemand wordt gedacht. Hoe? En dat is wel heel wat anders dan het begrip imago. Maar dat wordt vaak door elkaar gehaald. Imago is namelijk het beeld dat mensen hebben van iets of iemand. En een imago kan anders zijn dan een, een reputatie. Het is namelijk niet hetzelfde. Dus imago is het beeld en reputatie is hoe men erover denkt. En idealiter, wat je zie, wat je, waar je naar streeft, is dat je reputatie aanvullend is op je imago. Dat ze elkaar aanvullen, versterken. Als daar een discrepantie is, dan heb je dus een probleem. Dan heb je ze een vraag, gewoon aan jullie. Wat, we hebben ze net al eventjes met die, met die questionnaire met die, die, die vragenlijst gehad, maar wat bepaalt nu, zoal? welke factoren bepalen zoal je reputatie? Ik zou zeggen, gooi ze maar eens in de groep, ik schrijf ze gewoon even op. Wat bepaalt jouw online reputatie? Wat, ja, wat bepaalt, bepaalt jouw reputatie in het algemeen? Sterren. Oké. Okay. Wat zeg je Chelsea? Producten en diensten bepalen je reputatie. Ja. De kritiek. Dus inderdaad, de gewoon even beoordelingen. Ja? Zullen we die gewoon even... Servicementaliteit, ja tuurlijk. Als je inderdaad iemand hebt die een negatieve ervaring met jouw bedrijf of product heeft gehad... en je weet die, die ervaring positief te maken... dan heb je vaak een advocaat voor het leven. Dat zie je heel vaak. En het is ook een... Ja, dat is heel sterk. Dus service, mentaliteit en inderdaad hoe je daarmee omgaat... in, in het geval van een negatieve uh, klantbehandeling in het algemeen. Dus je hand, ook je handen in de privésfeer, dat is dus grappig... want dat hadden we dus eigenlijk een aantal jaren geleden... hadden wij dat dus nog niet. Dat zeg ik voor de internettijd. Dat voor het tijdperk dat we online reviews hadden. Kon je redelijk wat uitvreten... Voordat je dus, in veel gevallen, een negatief effect had op je, op je online reputatie. Maar nu dingen zijn zo snel de wereld rond. Met één tweet kun je honderdduizenden miljoenen mensen bereiken. Miljarden mensen hebben een beetje geluk. Wanneer oh ze gebruik heeft Twitter niet. Maar bij wijze van spreken. Uh, je kunt een hele grote doelgroep bereiken met jouw boodschap. En als daar dus een negatief iets in zit over een, een bedrijf of een product, dan kan dat heel snel gaan. Inderdaad, veel sneller dan dat het vroeger ging. Ik kom hier zo even op terug over uh, wat bepaalt jouw reputatie. Dit zijn hele goede antwoorden, maar ik heb zo nog een aantal die hier nog niet genoemd zijn. En dat is, daarom ben ik blij dat die niet genoemd zijn, anders moet ik de slide overslaan. Maar hoe herken uh, je reputatie? Ja, ja, we hadden het al over de sterren, maar het is ook natuurlijk de, de, de duimpjes omhoog, duimpjes omlaag. Je ziet wel eens numerieke beoordelingen natuurlijk. Uh, 7,5 op een schaal van 10. Um, ook hier... Kijk, en dat zijn dan die sterretjes in de, in de zoekresultaten. De sterretjes in de lokale zoekresultaten. Maar ook de sterretjes die je, grappig genoeg en het weten, veel bedrijven en ondernemers niet. De sterretjes die je in de organische resultaten zelf kunt maken. Tip, ga er niet over jokken. Maar je kunt ze wel zorgen, zelf zorgen dat ze erin komen in, je webs, in, de, in de vermelding van Google. Maar waar herken je dan nog meer reputatie aan? Want deze, ik zei het al, dit zijn hele goede antwoorden. Maar waar herken je dan nog meer reputatie aan? Openingstijden. Om maar eens iets te noemen. De grootste, frustrator, de grootste frustratie bij veel mensen die informatie zoeken online... over een, een, iets waar ze naartoe willen of een afspraak willen maken... Zijn, uh, is het inconsistent zijn van de openingstijden... of het ontbreken van de openingstijden, nog erger. Ik heb hier weer even die tandartse praktijk in Culemborg. Nou, de reputatie is goed. Eh, vijf sterretjes, 4,8 uit 17 recensies op Google. Maar wat je ziet, is dat... Hij, dit heeft hij op Google staan. Dit zijn de openingstijden op Google. Hoe dat werkt, eventueel... Daar uh, ga ik zo meteen nog op in. Dit is openingstijden.com geloof ik. of.nl. dat is openingstijden.com. Je ziet, die zijn overal consistent. En dat draagt bij. Want stel je voor, je, bent, je hebt niks met Culemborg. Maar stel je bent in Culemborg en je stuit het met je gebit op, op de stoeprand. En je, uh, je voortanden breken af. En je zoekt ad hoc een tandarts. En jij zet, denkt, oh leuk, even google tandarts, tandarts Culemborg. Ja, oh die. Nou, weet je wat, ik ga naar de tandartspraktijk Culemborg. Want staat dat die open is en hij is dicht. Nu is dit een vrij extreem voorbeeld, maar die frustratie komt, grappig genoeg, heel vaak voor online. Omdat mensen meer online doen. Mensen doen bijna alles op hun mobiel. Ze zoeken even een pizzeria, bij wijze van spreken, of een soort restaurant in de stad, van waar zullen we gaan eten. Vervolgens kijken ze natuurlijk van wat voor beoordelingen heeft hij. Dat is de volgende stap. Maar um, iedereen doet het allemaal op zijn mobiel en op de mobiel bij Google. Laten we eerlijk zijn, bijna niemand gaat doorklikken. In dit geval, als jij op zoek bent, je hebt je tanden afgebroken... Ga je niet eerst nog in alle rust kijken, doorklikken op de site van die tandarts, kloppen die openingstijden wel weer met Google. Want wij denken, ja Google heeft, alle, heeft altijd gelijk, over het algemeen denken wij dat, veel mensen. Ik zeg niet dat zo is, laat het duidelijk zijn. En dan kom je bij een stukje klantbehandeling, servicementaliteit, die je daarmee verhoogt. Want die is nu namelijk, daar, zit, daar schort het nu aan. En dat heeft weer een negatief effect op hun reputatie, waardoor jij er niet meer koopt, wat uiteindelijk bottomline een negatief effect heeft op hun omzet. Wat is slecht voor je reputatie? Nou, ik had het al over de openingstijden. Die, die, die dus uh, ontbreken. Dit was op uh, openingstijden.nl. Of wat je ziet. Uh, dit is de Google vermelding van een, een... lingeriezaak in Utrecht. Dan denk je, wat moet jij met lingeriezaak in Utrecht? Maar daar werd ik toevallig laatst door, uh, op geattendeerd. Door een, iemand die had een fotoreportage daar gemaakt. Maar, um, maar toen zag ik dus... Want die had een probleem. En zodoende kwam het bij mij ook aan, op de radar. Die had een probleem. dat uh, Die had binnenin een fotoreportage gemaakt. En dat had hij op zijn eigen website gezet, want toen ging hij op Google kijken... en dan zegt hij zegt, ja maar, dit is helemaal niet de voorkant van het bedrijf waar ik geweest ben. Terwijl het adres klopt, wel. Dus, met andere woorden, hoe zit het dan weer, hoe haalt Google dat allemaal bij elkaar of door elkaar? Maar toen ben ik eens verder gaan kijken. Wat blijkt, recentelijk is het bedrijf verhuisd naar de Mindere Broederstraat, hier in Utrecht. Grappig, nog eventjes. Um, maar hier kom je tegen dat hij op de, uh, kijk, daar staat hij op Oudkerkhof 20... Daar staat hij nog op Oudkerkhof 18, dus ja, wat is het nu? Dan heeft hij hier op de openingstijden, zegt hij dat hij zaterdag tot half zes is geopend en daar tot vijf uur. Um, hier zegt hij nog dat hij uh, maandags is hij geopend van 1 tot vijf. Uh, en hier heeft hij, op, dit is op Facebook trouwens, heeft hij de, de openingstijden niet op Facebook, um, niet goed staan. Want iemand, je hebt ook mensen die kijken op Facebook, natuurlijk zoeken een bedrijf op. Hè? Want je kunt ook op Facebook niet alleen persoonlijk bezig zijn, maar dan kun je ook... een zakelijke pagina maken voor je bedrijf. En daar kun je dan dus ook de openingstijden bij zetten. Maar zorg er dan wel voor dat die kloppen. Openingstijden, adressen kun je op heel veel sites, ik zeg niet alle, maar op heel veel sites kun je die zelf wijzigen. Ik heb hier ooit een onderzoek gedaan, en er is een goede 32, 33 sites, tenminste, die ik heb gevonden, laat ik het zo zeggen, die hun gegevens krijgen of kopen van de Kamer voor Koophandel of de telefoongids. Ik weet even niet waar ze van afkomstig zijn, dat, dat heb ik niet eenduidig kunnen vinden, maar van een van die twee bronnen, is een goede 30, iets meer dan 30 sites, en die herpubliceren al die content. Dus als je, daarom zeg ik ook altijd, als je je bedrijfsvermelding, als je een probleem hebt, ga je eerst beginnen met controleren bij de Kamer van Koophandel. Sta je daar wel goed vermeld met je adres en de gegevens en je telefoonnummer? Want er zijn heel veel sites die druppelen dat door. A Drimble is er dus een eentje, die, dat is echt eentje, die pakt het van de Kamer van Koophandel. Dat schrijf je als d-r-i-m-b-l-e.nl. Die pakt het echt van de Kamer van Koophandel. Um, open Companies, dat is een, een uh, open site van Graden. Maar die krijgen ook de, de gegevens van de Kamer van Koophandel in hun bestand. Maar wat ik zeg, die 30 sites, die, die, die zie je vaak een na l effect van zo'n 4 tot 6 maanden. Eens in de zoveel tijd krijgen ze een update van welke bron dan ook eventjes. En dan publiceren ze al die updates ook. De nieuwe, en de, die weg zijn, failliet zijn. Drimble zegt, ja, deze is failliet. Hè, dat soort dingen. Um, maar er zijn een heleboel. Bijvoorbeeld Facebook heb je zelf onder controle. Uh, Google kun je zelf onder controle krijgen door de pagina zogezegd te claimen. En dan kun je de gegevens wijzigen. Sterker nog, je kunt ook anders nog de gegevens wijzigen, ook al heb je niet geclaimd. Maar openingstijden.nl, openingstijden.com. Dit was geloof ik een weblogsite, dat is wat lastiger. Maar daar zou je altijd die, onder, die, die eigenaar van het weblog kunnen schrijven... van joh, deze gegevens kloppen niet, kun je het even aanpassen. En dan even een intermetsen, hoe breek je ultieme reputatie af? In 9,7 seconden, Ben Johnson, Olympische Spelen, 1988 misschien... Nou, dat is voor de tijd van de meerderheid van deze groep volgens mij. Maar, um, sorry hoor. Uh, ben Johnson was atleet, die zette een nieuw wereldrecord neer van 9,79 seconden op de 100 meter in het Olympische Spelen in Seoul in 1988. Tot het bleek dat hij doping had gebruikt en toen was dus zijn record ook weer naar de Filistijnen. Dus van hero to zero in 9,79 seconds. Ja, reputatie komt te voet en gaat te paard. Het duurt heel lang om een goede reputatie op te bouwen. Dat, doe je niet een, dat is niet overnacht gebeurd. Maar je ziet het, kan in 9,79 seconden kan die weg zijn.